Waren IT er nodig? Het unieke Total Match System garandeert het zorgeloos inschakelen van de beste IT-pro's. Zorgeloos? Ja. Alle juridische en fiscale risico's zijn volledig afgedekt. it staffing Good thinking. Itstuffing.nl Kijk deze zaterdag live op je TV naar Barcelona-Real Madrid. Bestel deze topwedstrijd op zingo.nl. TV op bestelling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 Langs de lijn met vanavond niet alleen veel sport, maar ook veel actualiteit. We beginnen dit uur met de sport. Zo meer over het treinongeluk. Excelsior FC20, even de Napel. Precies een uur gespeeld de zijn nog altijd 0-0. Twente was er dichtbij via Luc de Jong. Maar nog altijd is het wachten op een doelpunt. Tim. Naar Jeroen de Jager in Amsterdam waar aan het begin van de avond... kort na zes uur twee treinen op elkaar botsten. Jeroen, uh, we hebben van diverse mensen gehoord over het aantal gewonden... over de omstandigheden. Jij sprak met twee ooggetuigen. Als jij ja. nu uh, vier uur, zes uur later een reconstructie zou moeten maken... waar begin je dan? Uh, dan begin ik denk ik met een laagstaande zon, eerlijk gezegd. Dan begin ik met een sprinter die vanuit het Centraal Station in Amsterdam... De stad uitrijdt en op het spoor een sneltrein tegenkomt die vanaf station Sloterdijk komt en de sprinter met de zon recht in de ogen. Tegen de sneltrein aanrijdt. Uh, er zijn uh, volgens uh, de NS uh, reden die treinen enkele tientallen kilometers per uur, tritterende mensen die vervolgens zeggen: We werden door de trein gesmeten. Met als uiteindelijke resultaat 136 gewonden is de laatste stand, waarvan 56 zwaar gewond en 13 van die. Uh, zwaargewonden zijn zeer ernstig gewond. En wat betekent zeer ernstig gewond? Is dus het mogelijk dat deze mensen in levensgevaar verkeren? Daar heb mogelijk? ik eerlijk gezegd, Tim, uh, geen uitsluitsel over. Daar is niemand hier die daar uh, een zinnig woord over kan zeggen. De mensen zijn uh, hier de afgelopen uren door. De hulpdiensten die echt heel snel ter plekke waren, uh, naar het ziekenhuis gebracht. En daar zullen in de loop van de avond uh, en vanmorgen nadere berichten over volgen. En er is ook ter plekke een in opvangcentrum ingericht waar lichtgewonden zijn behandeld? Ja, die zijn hier in de buurt in een uh, opvanghuis uh, overgebracht. Die zijn daar behandeld en vervolgens uh, naar huis gegaan. Heel veel passagiers van de van honderden mensen in, in die sneltrein en in die sprinter, uh, zijn... Uh, ook opgevangen eerst en vervolgens met bussen vervoerd naar de plek waar ze naartoe wilden. En op dit moment uh, is de hulpverlening uh, hier weg. Uh, de lichten die staan nu op die twee treinen. Er is uh, onderzoek gaande nu hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. En dat gaat er de hele nacht door, neem ik aan? Dat neem ik ook aan. Dat voorlopig deze treinen hier nog wel zullen staan. Dat betekent ook dat er geen treinverkeer uh, mogelijk is aan deze westkant van de stad. Uh, de, de, ik heb begrepen dat het GVB uh, allerlei extra vervoer inzet om de mensen vanaf Centraal Station naar andere stations te vervoeren, zodat ze van daaruit... Uh, Amsterdam kunnen verlaten. Het feit dat deze twee treinen niet al te snel reden... iets buiten het Amsterdam Centraal Station... Uh, wordt door sommigen betiteld als een geluk bij een ongeluk. Het had veel ernstiger absoluut. kunnen zijn. Je hebt, mensen, je hebt met mensen gesproken hè, die het ongeluk hebben zien gebeuren. Hebben zij hetzelfde idee? Ja, absoluut. Als uh, deze treinen die hebben gereden hoogheid met een uh, snelheid... elk van uh, 20, 30 km per uur, stel je voor... Dat ze 50 of 60 km per uur hadden gereden, dan was de ravage niet uh, te overzien geweest. Deze treinen zijn niet ontspoord. Uh, ze staan nog gewoon uh, op de rails. Uh, er, zijn, er is alleen wel materiële schade in die treinen. En vooral de toch heftige klap die er is geweest. Ondanks dat ze, dat ze niet zo heel snel reden, heeft ervoor gezorgd dat die passagiers toch door die treinen zijn gesmeten. En dat er toch zoveel gewonden zijn. Jeroen, de jager. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn... horen we dat van je het komend uur. Sporen we door naar Den Haag... waar het grootste nieuws, nieuws vanmiddag vandaan kwam. De katshuisonderhandelingen zijn mislukt. De PVV is gestopt met gedogen. Verkiezingen komen eraan. Reden om nog even bij te praten met Joost Vullings. Joost, want iedereen heeft vanmiddag... zo'n beetje zijn en haar zegje gedaan. Uh, wat kunnen we dit weekend nog aan... Politiek, politiek geweld verwachten in dat opzicht? Ja, iedereen heeft zijn, zijn eerste reactie gegeven. Maar uh, nou ja, je hoeft nu... Maar de tv aan te zetten. Nieuwsuur is net zeven minuten bezig en dan zie je volgens mij de heren Buma en Blok in beeld van respectievelijk CDA en VVD. Ja, de slag om de beeldvorming is, is begonnen. Bij wie wordt de schuld neergelegd? Nou, die, die vraag kan je makkelijk beantwoorden vanuit het perspectief van VVD en CDA. Die zullen er alles aan doen om de schuld bij Geert Wilders en zijn PVV neer te leggen. De andere kant zal Geert Wilders er alles aan doen om te zeggen ja, het zijn allemaal hele gekke regels uit Brussel. Uh, de oude worden werden heel hard gepakt en daarom ben ik eruit gestapt. En dat doe ik voor mijn kiezers. Maar het wordt morgen eh, ook heel spannend. Dan krijg je ook nog weet je even Jinek in de ochtend. Buitenhof. In al die programma's zullen mensen zitten om het verhaal na zich toe te trekken. En daarnaast is het ook de dag waarop altijd Maurice de Hond met een peilingje komt... Peilingen hoef je niet alles serieus te nemen. Maar het is wel een eerste indicatie van hoe de kiezer denkt over de gebeurtenissen van vandaag. En wat is dan volgens jou de meest prangende politieke vraag van dit moment? Nou, die verkiezingen, die gaan er komen. Um, dat weten we eigenlijk wel zeker. En dan hoe dat staatsrechtelijk allemaal gaat uh, plaatsvinden volgende week. Nou, dat moeten we gewoon even afwachten. Maar het meest belangrijke is toch, wat gaan we doen met die begroting in 2013? Ja. Dat is volgens mij echt heel belangrijk. Uh, die moet er komen, sowieso. We hebben ook dit jaar weer een Prinsjesdag. Dan zitten we dus met een minderheidskabinet. Demissionair, missionair. En die moeten gaan samenwerken met partijen in de Kamer. Nou, willen ze dan een totaalpakket maken met een aantal partijen? Willen ze per maatregelen meerderheden gaan zoeken... Uh, allemaal heel erg ingewikkeld. Maar ook al die oppositiepartijen moeten op dit moment... de vraag voor zichzelf beantwoorden. Hoe ver willen we gaan? Willen we een beetje ja, een soort labmiddelenbegroting voor 2013? Of gaan we al instemmen met hele grote... Hervormingen. Nou, dat zijn allemaal vragen die iedere politieke partij voor zichzelf moet beantwoorden. Dus reken maar dat er dit weekend overal op de meest vreemde plekken overlegd wordt. Ook via de telefoon. En komende week eh, ja, hopen we natuurlijk een beter beeld te krijgen... van wat er de komende weken en maanden in Den Haag gaat gebeuren. Want dat het spannend gaat worden en ingewikkeld, dat is wel duidelijk. Joost Vullings vanuit Den Haag. dankjewel. Voetbal dan. Excelsior Twente nog steeds 0-0 even. Nog steeds 0-0. 25 minuten nog heeft FC Twente tegen Excelsior. Het speelt dus inderdaad tegen Excelsior. Maar het speelt ook tegen zichzelf. want uh... De brieën is eruit bij FC Twente. Het loopt niet. De laatste weken al twee keer gelijk gespeeld. Vier punten verloren. Dat allemaal na die prachtige wedstrijd in Eindhoven tegen PSV. Maar nu gaat het dus Twente absoluut op Woudenstein. Niet voor de wind. En sterker nog, Excelsior mag een vrije trap gaan nemen. Een soort strafcorner. De bal ligt op de achterlijn in de buurt van de 16 meterlijn. En het is Luigi Bruins die die halve korner mag gaan nemen. Het lijkt wel schoolvoetbal. Dat, uh, daar komt die hoekschop. Dus even kijken. Gevaarlijk draait hij erin. Michailov bokst de weg. Maar nog altijd is het gevaar niet geweken. De schot van de graaf dan. En dan is het inderdaad buitenspel geconstateerd. door dus scheidsrechter Kevin Blom. En mag FC Twente een indirecte vrije trap dus voor buitenspel gaan nemen. Dat doet uh, Michailov de doelman. Die speelt hem dan naar uh, de rechterkant. Naar uh, Reusler. Reusler uh, kijkt. Waar zal hij heen spelen? Wie is de vrije man? Dat is zijn collega centrale verdediger Douglas. Die nu met de bal gaat dribbelen. Die speelt hem dan naar Brama. Die steekt dan de middenlijn op. Over. Die kan hem spelen. Naar nou, Rosales die gebaard speelt die bal maar naar mij. Chatli is ook in de ploeg gekomen bij FC Twente in de plaats van Verhoek. Dat betekent dat uh, Ola John. Oh, die staat nu weer links, nu staat Chadli rechts. Een paar minuten geleden was het andersom. Dan Tindalli, dan Douglas. Die wordt opgejaagd door Janka. Dan is Reuzeler de vrije man. Dat is meestal zo, de jonge Duitser. Die neemt ook weer alle tijd om te kijken of hij de bal naar Luc de Jong kan spelen. Dat kan hij niet. Dan is het Rosales. Die goeie met zwakke momenten afwisselt. Maar meer zwakke dan goeie. En dan is Excelsior weer even uit de zorgen. En is de bal over de zijlijn gegaan. En mag Excelsior gaan ingooien. Dat doet het halverwege de eigen helft. Met de stand nog altijd 0 tegen No. Met Denise Heerenveen-Vitesse eindigde in 1-1. En een gelijkspel, dat is niet lekker in de strijd om de tweede plaats. Voor Heerenveen dus. Jeroen Guter daarover met de trainer van Heerenveen, Ron Jans. Wanneer zag jij dat het niet liep en dat het fout zou kunnen lopen? Nou, eigenlijk had ik dat gevoel het meeste. Eh, zeg maar, zo eh, rond een half uur 35 minuten in de eerste helft. Waarin eh, bij het initiatief... Eh, ja, aan een geduldige vitesse moesten laten. En uh, ja, als we de bal hadden gaven we hem snel weg. Tweede helft vond ik ook uh, van beide kanten... Uh, er waren niet veel kansen. Maar ik had niet gevoeld dat uh, gelijkmaken toen uh, in de lucht uh, hing. Uh, jij wel? Ja, ik wel. Omdat je weet dat in zo'n wedstrijd op een gegeven moment toch die kans een keer gaat komen. En dat dat ook een prijs kan zijn. Nee, dat, dat, dat is ook zo. Alleen de tweede helft hebben ze niet echt kansen gehad om, om goal te maken. Dat was één mogelijkheid. En, maar aan de andere kant was dat bij ons was dat precies zo. Het was wel een wedstrijd. Ja, de 1-1 kon vallen. En bij de 2-0 was het beslist geweest. En ja, het was, het was niet groot in ieder geval. Ik bespeurde een soort van matheid bij jouw ploeg. Weet je daar mee eens? Ja, ik denk dat het heel veel te maken heeft met, uh, met Vitesse. Wat gewoon uh, heel geduldig speelt. Met hofst die je vanaf linksbuiten gaat zwerven. Uh, het is veel kaatsen en weer openen en geduld. En, uh, ja, wij willen eigenlijk dat er veel meer tempo en ritme in, in de wedstrijd uh, komt. En uh, ja, wat op, dat betreft hebben ze het goed ontregeld, denk ik. En uh, wij hadden daar wel vaak een antwoord op de eerste helft dat we er gevaarlijk uitkwamen. Maar dan konden we niet aansluiten. En dan hou je de tegenstander niet echt onder druk. Alleen uh, de eerste kwartier eigenlijk hebben we het goed gedaan. Hoe schat je dan deze, uh, het verlies van deze twee punten in... in deze fase van de competitie tegen deze de tegenstander... met het programma dat nog gaat komen? Ja, dat programma dat maakt me niet zoveel uit. Alleen, uh, Vitesse, daar moet je ook respect uh, voor hebben. En ik denk dat de ploegen qua kwaliteit elkaar niet zoveel uh, uitmaken. We, voor de wedstrijd hebben we het daar uh, ook al over uh, gehad. Alleen, uh, als je kijkt naar uh, wat, wat het grote doel is... dan uh, zijn we nu totaal afhankelijk van uh, de resultaten van de andere wedstrijden. Maar uh, uh, ze zijn nog niet van ons uh, af, we hebben niet verloren. En uh, nou ja, volgende week moeten we uit naar, naar Heracles Die moet je dan winnen. En uh, ja, dan hebben we nog uh, wedstrijden tegen uh, directe concurrenten. En dan moet het daar gebeuren. Maar het begint bij Herikles. En we hebben vandaag wel twee verliespunten geleden. En dat zei Ron Jans. Hij is de trainer van Heerenveen. Dat met 1-1 gelijk speelde tegen Vitesse. Ja, zei Het maakt wel uit wat de concurrentie doet. Nou, de concurrentie is Twente. Die stonden gelijk met de, heer de Veen. En die staan ook uh, nog steeds gelijk. Ze staan nog altijd 0-0. Vrije trap van Luigi Bruins. Weggekopt door Douglas. Die een gele kaart heeft gekregen. En dan is Brama. En die is dat zojuist op Luc de Jong. Drie gele kaarten. Dat typeert uh, het spel van FC Twente dat steeds minder wordt. Plet is ook in de ploeg gekomen. En nu is het Chadli. Die weg is aan de rechterkant. Chadli die dus uh, gepasseerd was voor de basis zelf. De laatste weken niet echt goed in vorm. Dan is het Plet die probeert de bal daar te veroveren. Maar dat lukt hem niet. En dan gaat uh, De Jong rechtsachter uh, van Delen. En de, de vandoor. Die probeert de bal dan bij een medespeler te krijgen. Bij Janga. Maar dat lukt hem niet. De bal gaat over de achterlijn. En FC Twente mag middels doelman Michailov een doeltrap gaan nemen. En Michailov heeft haast. Want FC Twente wil hier natuurlijk een driepunter halen op Woudenstein. Had dat vooraf waarschijnlijk ook ingecalculeerd. En begon ook erg sterk. De eerste 15 minuten waren prima. Met goede kansen. Maar daarna werd het minder en minder en minder. En misschien moet nu bijvoorbeeld het breekijzer Met de jong samen voor die ene. Treffer gaan zorgen die goed is voor drie punten. Maar vooralsnog zit dat er niet in. Tindalli speelt de bal dan naar Fer. Fer steekt de middellijnen over. Met zijn schaduw de graaf bij zich speelt de bal dan naar Ola John. Ook niet meer in die briljante vorm. Een bal naar de rechterkant. Die is goed naar Rosales. Rosales duelleert. Gaat over de schoen. Nee. Zegt Scheidser de Blom, dat is geen overtreding. Nou, dat leek mij wel een overtreding van Luizie Bruins. Maar goed, Excelsior mag doorspelen met Scheiman. Nu halverwege de helft van FC Twente. Scheiman met een paas in de richting van Janga. Janga in eerste instantie wint hij het duelletje van Douglas. Speelt de bal dan weer terug naar Scheiman. Nog altijd in de buurt van het strafschopgebied van FC Twente. Een aardige actie van Scheiman. Dan gaat de bal over de zijlijn via Rosales. En daar mag Excelsior of een ingooi gaan nemen, of een vrije trap, die misschien gevaarlijk zou kunnen zijn eens kijken of dat inderdaad Hens is. Nee, dat is het niet. Het is een bal die over de zijlijn gaat en de ingooi is van Excelsior. Nog altijd in de buurt van het strafschopgebied van FC Twente. Bruins. Bruins dueleert met Rosales. Hij krijgt die bal voor, die bal krijgt die voor. En daar wordt de speler van uh, dat is Vinker van Excelsior dan door uh, Tindallie onder het gras gestopt. Maar Brama kreeg in de eerste helft geen strafschop en Excelsior krijgt hem nu ook niet. 0-0, nog altijd op Woudenstein. RKC Utrecht eindigde in 0-2 bij de goalsvlieden na rust. Voor Utrecht was het de tiende overwinning van het seizoen in een vreemd jaar voor de trainer Jan Wouters. Maar we hebben wel een, een turbulent seizoen, ja, met, met veel, veel blessures, veel wisselingen. Een hele helft al weggegaan. Maar ja, sommige spelers hebben wat, wat langer nodig om aan te passen en te wennen. En je ziet langzaam dat Gerrit wel. Ja, wel in vorm begint te komen en, en toch de spits is uh, die iedereen verwacht had. En het was een aanpassing voor hem. En uh, nu blijkt dat hij. Uh, we beginnen met twee spitsen, maar later met één spits. En dan vult hij dat wel prima in. Terwijl we dat in het begin wel eens geprobeerd hebben dat dat niet helemaal werkte. En zo zie je dat spelers wel eens tijd nodig hebben. Maar kun je bijvoorbeeld ook zeggen, bijvoorbeeld in, in, in weerspraak dat al diegenen die beweren dat jullie een teleurstellend seizoen hebben. van het valt eigenlijk nog reuze mee als je ziet hoeveel tegenslag we hebben, hoeveel blessures waar we nu staan? Um, ja, misschien uiteindelijk wel. Maar uh, het blijft uiteindelijk wel... Uh, tot nu toe nog een teleurstellend seizoen. Alleen, het is wel zo dat op het einde... Uh, sta je waar je, bij je staat. En als dat uh, positiever uitvalt... Dan, dan iedereen verwacht had van tevoren... Ja, is dat meegenomen. Maar uh, gezien uh, de financiële situatie... die de club heeft... en wat er de voorgaande jaren is gebeurd daarin... Ja, is dit wel een teleurstellend seizoen. Maar... Ja, nee, als je nu al toe kan werken, je weet dat het grootste gedeelte toch wel dezelfde selectie zal blijven. Hier en daar nog een verandering en misschien kan je wat erbij halen. Veel jonge jongens doorgekomen. Die hebben kunnen wennen aan, aan eredivisieniveau. Een beetje met vallen en opstaan, maar dat is ook voor dit seizoen typisch. Maar normaal voor jonge jongens, ja, dan kan je ook al een beetje toewerken naar volgend seizoen. Hoe belangrijk is deze overwinning voor jullie? Met de wetenschap dat je nog negen punten hebt om voor te spelen? Ja, we zijn afhankelijk. Uh, wat anderen doen we. Uh, we. staan geloof ik vijf punten op rode achter. Die krijgen we onderling nog. Uh, uh, wij zullen proberen, uh, zolang er nog een... Uh, een kansje in zit, ook al zijn we afhankelijk van anderen... zullen we blijven proberen om, uh, om daarin mee te blijven doen. En dan zul je, zoals we, wat we vandaag gedaan hebben... zelf eerst de punten moeten halen. Jan Wouters, zijn ploeg FC Utrecht won met 2-0 in Waalwijk van RKC. Excelsior FC Twente, even de apel, wacht nog steeds. En wacht, en wacht, en wacht. 13 minuten nog, 0-0 nog altijd. En de laatste minuten waren zelfs voor Excelsior... dat een paar keer gevaarlijk in het strafschopgebied opdook... Het strafstofgebied wordt verdedigd door Michailov, met name de doelman van FC Twente. En Excelsior mag nu ook weer gaan ingooien. Dat doet het aan de linkerkant halverwege de helft van FC Twente. Waar de Luc de Jong nu de bal wegspeelt. Maar andermaal over de doellijn Luc de Jong die dus een lijntje is gezakt. Nu Plet in het elftal is gekomen van Steve McLaren. Plet dus de diepste spits. Luc de Jong daarachter. Ja, in het verleden had FC Twente natuurlijk Mark Janko. Maar die heeft er voor veel geld verkocht aan Porto. En nu moet Plet dat gaan doen. En er wordt gewisseld in het elftal van Excelsior. het elftal van John Plammers. Het is Alberg die eruit gaat. De nummer 10, de centrale middenvelder. Een aardig voetballetje trouwens. En uh, de vervanger van Alberg is, is even kijken, nummer 27. Dat is Jason Oost, dat is een bekende toch. Een jongen ook met Eredivisie ervaring die dus bij Excelsior gewoon op de bank is terechtgekomen. Misschien dat Jason Oost nog iets positiefs voor Excelsior kan gaan doen in de slotfase van deze wedstrijd. Waarin Excelsior nu in de aanval is. Yanga. Wordt verdedigd door Reusler. Janka wat naar de buitenkant gedrongen. Speelt de bal dan terug naar Schaiman. Zijn linksachter. Die vindt de vrije man. Dat is Schenkeveld. Die een paar minuten geleden heel gevaarlijk opdook in het strafdebied van FC Twente. En Twente dat nu weer probeert te jagen op de ruiter De doelman van Excelsior. Die speelt de bal dan met zijn linkerbeen. Wat wild weg. Wordt in de aanval van FC Twente gebracht door Douglas. Maar die komt niet bij Plet terecht, dat was de bedoeling. Hij wordt door Nieveld verdedigd, maar over de zijlijn getrapt. Het is een rommelige slotfase van de wedstrijd als ik daarover mag spreken. Misschien dat eh, Rosales met een verre ingooi iets positiefs kan doen voor eh, FC Twente. Dat uh, lukt Rosales niet, dat lukt Brama ook niet. Brama die nu Oost aan zijn shirtje trekt en daar goed wegkomt, En dan gaat Vinker gevaarlijk door. En is het Michailov die een doelpunt van Excelsior voorkomt. Dat was een sensatie helemaal compleet geweest. En zo blijft Twente hopen op toch nog een driepunter. Want Team Dali kan FC Twente weer in de aanval zetten. Speelt de bal naar Ola John, die een moeizame wedstrijd speelt. Begon goed de eerste tien minuten, maar is daarna ver weggezakt, zoals de meeste teamgenoten. Nu wel een goede paas van Ola John naar Luc de Jong. In de strafselbied, maar het is... De ruiter die een doelpunt van FC Twente voorkomt. Bal over de zijlijn gegaan. Twente mag gaan ingooien. 11 minuten nog op de klok. 0 tegen 0. me, shape me, van Diemen Corner. De graafschap Hierakles werd 2-3 weer een nederlaag dus voor uh, de graafschap. Uh, de trainer heet Richard Rolofsen en hij mag praten met Ronald van der Gier. Richard, ik heb uh, genoten van de sfeer, de ambiance. Dat had jij ook gedaan, denk ik, als je iets had overgehouden. Ja, zeker. Als je ziet wat er allemaal gebeurt in, uh, in deze wedstrijd, dat is uh, bijna te veel om op te noemen. Ik denk dat we uh, heel ver terug moeten gaan als we zien al uh, hoeveel kansen we hebben gecreëerd. Uh, Hoe lang dat geleden is. En uh, ja, aan het einde van de rit sta je met nul punten. Dat is het enige wat, wat het zuur ervan is. En je begint zo goed? Ja, ik denk dat we daar hebben wat uh, laten liggen. Ik denk vooral de eerste 20 minuten dat we ja, meer dan één goal verschil voor hadden moeten staan. Dan had het ons een stuk makkelijker gemaakt. Ja, daarna krijg je twee doelpunten tegen. En dan kun je eigenlijk zien dat ze vrij effectief waren met de kansen. En uh, ja, dat bracht ons wel tot wankelen. Dan hebben we een fase dat ik uh, vond dat we niet goed waren. Ja, waar komt dat vandaan? dat je bent in de war, hè, na die goals. Ja, maar dat is toch een stukje onzekerheid. Dat is toch de positie waar je staat, uh, na zo'n goed begin. Hè. De, ze zien natuurlijk ook dat de kansen er niet in gaan. En dan krijg je meteen uh, de goal tegen. En vrij snel daarna de 2-1. En uh, ja, dan de, ja, dan moet de ploeg toch nog even weer hervinden zeg maar, in de wedstrijd. En dat, dat, dat vond ik dat ze ja, wel aardig deden. Alleen uh, ja, na de rust dan... Uh, ja, dan valt die 3-1 eigenlijk te makkelijk. En uh, ja, dan ga je alles of niet spelen. En uh, ja, dan word je geholpen natuurlijk door de kaarten die er vallen. Maar als je ziet hoeveel, uh, ja, hoeveel kansen we toen nog hebben gekregen, ja, dan moet je eigenlijk wel met een puntje weggaan. Is hij uh, deze week in de pers van ik heb, ik heb het gevoel dat er iets leeft in deze groep, iets, iets van vertrouwen, dat klopt wel hè? Ja, maar dat is net wat je zegt. Kijk, alles, alles wat je wilt als trainer, dat zie je. De inzet is er, uh, de wil om te voetballen is er. Uh, het enige wat je, je je ploeg kan verwijten is dat je je kansen niet maakt. Maar voor de rest uh, ja, is het een prima wedstrijd geweest. En ja, het, vaak is het wel heel kroei om te zeggen terwijl je verloren hebt. Maar ja, dat, dat, dat, dat gevoel is er bij mij wel. Richard Rolofsen, de trainer van de Graafschat, die met 3-2 verloor zijn ploeg van Heracles. 0-0 nog steeds, Evert. Ja, nog altijd 0-0. Twente was er net eventjes gevaarlijk uit. Maar ook Excelsior in de omschakeling is af en toe best gevaarlijk. Vooral via de snelle invaller Tim Vinken. Nu Chadli aan de rechterkant. Verliest in eerste instantie het duel van Scheiman. De bal opgepikt door Brama, de aanvoerder van FC Twente. Hoog in het strafschopgebied gespeeld. Komt de bal dan terecht bij Leroy Ver die met links uithaalt. Maar het schot gaat over en naast het doel van Wesley de Ruiter, de doelman van Excelsior. Ja, en zo tekent zich dan toch een kleine sensatie af hier op uh, Woudenstein. Tenminste, daar lijkt het uh, op. Omdat het dan nog altijd 0-0 is en het uh, 30 jaar geleden is... Dat Excelsior FC Twente echt op de knieën kreeg. Dat is nu natuurlijk niet het geval. Maar als het 0-0 blijft een gelijkspel. Dan is dat toch wel een, een morele overwinning voor Excelsior. Want uh, ja, de ploeg kan natuurlijk elk puntje heel goed gebruiken. En Twente dat, uh, zou andermaal weer twee punten verliezen. Goed, de wedstrijd ligt even stil voor een blessure. Blessure van Van Belen. Schrijft de bom, kijkt op zijn klokje. Vijf minuten nog en er zullen er wel een minuut of twee, drie bijkomen. En het wachten is toch nog op misschien dat ene doelpunt. Voor wie? Of voor Excelsior of voor Twente. De wedstrijd, de graafschap Heracles, die in 2-3 eindigde... eindigde ook met negen man voor Heracles. Doarte kreeg direct rood en Looms twee keer geel en dus ook rood. En ook de trainer van Heracles, Peter Bos, werd weggestuurd. Twee rode kaarten en een trainer die weggestuurd. Het lijkt wel een veldslag. Daarover Peter Bos. Ja, de graafschap is een ploeg die altijd veel strijd levert. Dat is dat mooi. Uh, en ik heb aan mijn spelers aangegeven... wij hebben een voetballende ploeg, dus zorg dat je in bal balbezit... die strijd ontloopt. En verdedigend zul je mee in de strijd moeten. Zullen we naar het begin van de wedstrijd gaan? Um, om deze veldslag eens te analyseren. Uh, de graafschap komt voor. Krijgt kansen dat paarden jou zorgen? Nou, Ik weet natuurlijk hoe ze spelen. Wat ik al zei, ze willen strijd. Ze spelen opportunistisch. Dat zullen ze zeker in het begin willen doen. Nou, daar scoorden ze ook uit. Ze kregen nog een paar kansen op dat moment. En ik wist wanneer die storm gaat liggen en wij komen aan het voetballen... dat we ze dan de baas moeten kunnen. Nou, Dat gebeurde gelukkig ook. kon de jongens veerkracht tonen. We maken twee goede doelpunten. En daarna was er eigenlijk geen veldje meer aan de lucht. Omdat we de 3-1 maken in de tweede helft. En de hele tweede helft uh, domineerden. Eigenlijk lieten we het na om de vierde te maken. Hebben we ook een paar kans kansen op gehad. Als je die vierde maakt, dan gooi je de best definitief in het slot. Maar zelfs met, met 3-1 voor was er niks aan de hand. Tot de tachtigste minuut dat we de rode kaart krijgen. Ja, de, de, de rode kaart van Duarte. Wat is jouw mening daarover? Ik heb het nog niet teruggezien hoor. Maar zoals ik het zie is het gewoon een duel om de bal. En uh, als, als, je, als je hier rood voor geeft omdat het waarschijnlijk met een gestrekt been is of zo, half hoog, dat soort zaken. Nou, dan uh, hadden er vandaag nog wel een paar gegeven kunnen worden. En in iedere wedstrijd wel een aantal. Dus ik heb altijd zoiets van, joh, uh, het moet hard zijn, maar het moet wel ver zijn. Dus niet gemeen. He? Geen ellebogen, geen, geen van achteren. Uh, of niet over de bal zetten. Maar hadden het, had het du had duels dat mag. En dan denk ik van, ja... Daar gaat Loomster ook nog af. Die heeft één gele kaart gekregen. Dat is mij enigszins ontgaan, die eerste. Die tweede kan, denk ik. Ja, nee, dat vond ik ook. En hij had het volgens mij ook wel bij die strafschop nog geel kunnen krijgen, of niet? Dat had hij nog niet eens gedaan. Toch, klopt. Ja. En dan komt jouw moment. Althans, jouw moment. Het moment dat jij naar de tribune wordt gestuurd. Wat, wat gebeurt er nou allemaal? Want Ik zie jou wel heel driftig bewegen langs de kant. En dan moet je weg. Wat, wat zit daar tussen? Looms wordt weggestuurd. Dan krijgt ze een tweede gele kaart. Dus ik wil graag een verdediger inbrengen. Dus Mikey stond klaar om in te vallen. Um, en de spel ligt stil. Nou, volgens mij mag je dan wisselen. Maar dat stonden ze niet toe. Dus ik wilde graag weten waarom dat niet mocht. Want ik had, nog, ik had pas twee keer gewisseld. En volgens mij mag ik drie keer wisselen. Als dat niet veranderd is in de tussentijd. En het spel ligt stil, dus volgens mij mag ik dan wisselen. Heb je dat misschien iets minder rustig gedaan dan dat je het nu zegt? Ik, bedoel, ik zoek ook maar. Veel minder rustig, maar ik wil graag weten waarom ik niet mag wisselen. Dus daarom vroeg ik aan de scheidsrechter, van, uh, en die riep ik van waarom uh, mag ik niet wisselen? Want de vierde man gaf aan, nee, niet nu, straks. Ja, maar dat bepaal ik toch of niet? Denk ik. Ja. En wat was het antwoord? Uh, dat ik weg moest. Dus ik heb geen uitleg of antwoord daarop gehad. Ik moest weg. Rid. Je weet nog hè Evert, Twente Excelsior. Gebeurt het allemaal in de laatste minuten? Toen werd het 2-2, nu is het nog altijd 0-0. We spelen in de extra tijd, die minimaal 4 minuten bedraagt. Waarvan er inmiddels alweer anderhalf voorbij is. Een corner van FC Twente. Daar een geweldige redding van de ruiterde doelman van Excelsior. Excelsior dat nu met een verre trap probeert even wat rust te creëren in het team. Powerplay nu duidelijk van FC Twente. Met plat. een hoge bal. En dan een schot uit de draai van ver. En daar valt hij toch nog. Daar valt hij toch nog. De goal van FC Twente door Nasser Chuckley. Is het toch nog 0-1 geworden? Hoe is het mogelijk? De Ruiter verslagen op de grond. Kijkt en denkt: van jongen, jongen, jongen, nou heb ik zoveel ballen tegengehouden. Nog eens kijken naar het doelpunt. Daar hoog in de lucht, daar springt de plet. En dan is de Ruiter met de redding daar. En dan is het uiteindelijk Chadley. Die die bal het doel inwerkt. En zo gaat FC Twente hier toch nog met drie punten er vandoor. Bal ook nog aangeraakt door een verdediger door de Nieveld van Excelsior. En uh, FC Twente gaat hier toch nog met drie punten van uh, Woudenstein. De lange reis terug naar het oosten van het land. Heel jammer. Veel pech voor de ruiter die uitstekend zijn doel heeft verdedigd. Het dapper Excelsior dat heel lang dacht hier thuis op het Kunsthaas. Toch nog een punt te halen tegen Twente. Maar dat zal er waarschijnlijk niet meer in zitten. Nog anderhalve minuut. Dus kijken of Excelsior toch nog iets terug kan doen. Het is... Uh... Schenkeveld met dat masker. Dat masker vloog hem zojuist af. Maar hij heeft het weer opgezet. En hij speelt de bal naar Broersen. Broersen dan met een hoge bal erin. Een bal op Vinken. Maar die is drie koppen kleiner dan Douglas. En verliest dus ook logischerwijze het kopduel. En dan is het weer Schenkeveld. Maar dan komt de bal terecht bij Plet. Twente nu helemaal op de eigen helft. Maar er is wel ruimte. Ruimte misschien voor een snelle omschakeling. Maar Chatli, de man dus van die belangrijke goal. De man die op de bank begon. En dat zal hij niet leuk gevonden hebben. Is in de ploeg gekomen. En hij wordt waarschijnlijk de matchwinner voor fc Twente. Dat nu een vrije trap mag gaan nemen. Prama heeft weinig haast meer. Rosales heeft ook geen haast meer. Laatste minuut gaat nu in en het is Rosales die die vrije trap gaat nemen. Rosales neemt daar de tijd voor. Kijk naar wie die, die bal zal spelen. Waarschijnlijk een hoge bal in de richting van Plet of van Luc de Jong. Zo is ook het geval. Plet springt niet, dat doet hij niet, want de bal gaat langs hem. Komt bij Ola John terecht. Ola John nu in duel met zijn tegenstander. Dat is niet meer van Delen. Dat is nu Eekman. Van Delen is vervangen door Eekman. En die bal gaat over de zijlijn in het voordeel van FC Twente bij de cornervlag. Ik kijk naar de klok. Nog 30 seconden. En mij lijkt toch dat FC Twente niet dat zal overkomen, wat het vorige week thuis in de Grolsvest overkwam tegen Nak. Toen het dacht ook de overwinning binnen te hebben toen Steve McLaren de dugout uh, al verlaten had. En toen nakken toch nog via Bukari langs kwam. De klok telt nog 10 seconden. De honderden meegereisde fans van FC Twente, dat is toch een heel eind van Enschede naar Rotterdam, naar Kralingen die vieren al een feestje en Twente houdt inderdaad daar keurig de bal in de ploeg. Hoewel, nu is het Excelsior, dat de bal eh, middels een verre trap probeert in de aanval te krijgen, maar dat lukt niet, want Brahma voorkomt dat. En dan is het Kevin Blom die affluit. En zo wordt eh, Steve McLaren, de coach van FC Twente, toch al knuffeld door de club als een dokter. G. die door zijn assistent. Gefeliciteerd. En is Nasser Chadli die niet eens blij kijkt. Want hij was wisselspeler slechts. Hij kwam in het de Delftal. Is Nasser Chadli de matchwinnaar. En dachten heel even vanavond. De mensen van AZ, van Feyenoord en PSV. Dat de, de uitslag hier op Boudenstein voor hen heel gunstig zou aflopen. Namelijk twee punten verlies voor FC Twente. Dat is dus niet zo. Want Twente heeft de wedstrijd uiteindelijk in de blessuretijd toch nog gewonnen. En als je alle kansen bij elkaar omtelt. Dan is het misschien nog wel verdiend ook. Maar dat FC Twente uit vorm is. Dat mag wel duidelijk zijn. Want het had heel, heel, heel veel moeite. Met de nummer 18 van de Eredivisie, Excelsior. Maar het wint dus door de goal van Nasser Chadli, 0-1. Straks alle het voetbal uit het binnen- en buitenland op een rijtje. Eerst het treinongeval in Amsterdam, Tim. Een laatste update. We weten dat inmiddels alle gewonden uit de trein zijn. Een groot aantal mensen gewond geraakt. 136, waarvan een aantal zeer ernstig. Het praat over met Ben Alen. Goedenavond. Hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU in Delft. Een hoog aantal gewonden, terwijl we weten van oogtuigen... Eh, dat de treinen zelf, toen ze frontaal op elkaar botsten... helemaal niet zo snel reden. Heeft u een verklaring voor het feit dat er toch zo'n groot aantal gewonden zijn gevallen? Nou ja, dat kan wel. Er nog veel mensen stonden... of mensen stonden al voor het volgende seizoen... dan staan ze de gangpaden en op de balkons en zo. Dus dan, dan hebben ze geen houvast. die trein komt toch... Ontzettend snel tot stilstand. Die, uh, zelfs als zij langzaam rijden en voor de toeschouwers 20 km per uur bijvoorbeeld de snelheid van een fiets. Dan rijden ze toch uh, vanaf uh, relatief snelheid tot 40 km per uur. En dat komt gewoon dan uh, uh, min of meer tot stilstand. Dan is de impact groter dan je zou denken. Ja, dat, uh, dat, uh, dat, hou, je, dat hou je niet vast. Ja. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Geen idee. Nog. Nee. Nog, uh, we... Het is Eentje zat op het verkeerde spoor. Maar hoe die daar komt, dat, uh, dat is dan de volgende vraag. En waar richt het onderzoek uh, zich dan het primair op? Heb ik geen idee. Dat, dat is dus allemaal op dit moment nog te vroeg. Ja, maar wat kun je doen als er twee machinisten elkaar op zich af zien komen op hetzelfde spoor? Wat kun je dan doen? Ja, remmen. Ja, maar ja die remwegen van, van die trein zijn heel lang. Dus uh, een, een trein komt niet zo snel tot stilstand. Dus zelfs als er uh, vol in de remmen gegaan is, wat we ook nog niet weten. We weten van een ooggetuige dat er op het laatste moment... hard geremd werd, alsof ja. het voelde... alsof iemand aan de noodrem had getrokken. Ja. Maar tijdens het remmen kwam het tot een botsing. Ja. Nou ja, dan heeft dus... in ieder geval even van die treinen misschien op het laatste moment... in de gaten gekregen. Maar dan, maar dan nog, wel die, de remweg van een trein... is heel lang. Het is geen auto. Uh, het is ijzer op ijzer... op een gegeven moment. Dus dat duurt gewoon tijd. Ja, kunt u en... op basis... Van... En uh, uh, het is heel moeilijk inschatten uh, op zo'n rails of de trein waarvan je op een gegeven moment gaat vermoeden dat hij je tegemoet rijdt of, rijd, of dat hij gewoon voor je zit. En, uh, ja, en kunnen de machinisten de... op een gegeven moment niet meteen in de gaten hebben dat een trein op hetzelfde spoor zit, omdat dat natuurlijk in principe onmogelijk zou ja, moeten zijn? dat hoort natuurlijk niet uh, voor te komen. En als ze al op hetzelfde spoor zitten, hoor hoort ze in ieder geval dezelfde, in dezelfde richting te rijden. Dus het, het is cognitief, zal ik maar zeggen, of hoe noem je dat, waarnemels. Het, is, het kost even tijd voor een machinist om zich te realiseren dat de trein die het zich voor zich ziet ook op hem afkomt. Dat, dat je je ogen moet geloven. Ja, als uh, spookrijden, maar dan uh, uh, nog onwaarschijnlijker. Ja, in hoeverre op basis van uw ervaring kunt u zeggen dat treinen eigenlijk, als ze op hetzelfde spoor zitten, dan er een automatisch waarschuwingssysteem in werking zou moeten treden? Ik zou niet weten hoe dat zou moeten zijn. Werk. Nee, dat, dat weet u niet. Terwijl die, die treinen horen gewoon niet op hetzelfde spoor komen. Het, het, het is wel zo, maar ja, het kan verwarrend zijn. We hebben in Nederland s'nachts een parallelbedrijf. Dus dan gebruiken ze de twee sporen in één richting. Uh, voor het goederenvervoer. Dus staan links en rechts zijnen. Dus in principe is het mogelijk om op het verkeerde spoor te rijden. Dat begrijp ik niet helemaal. Uh, nou, s'nachts gebruiken ja. ze het spoor in... Uh, de twee naastgelegen sporen in dezelfde richting in plaats van in tegengestelde richting. Dus dan rijden twee treinen in dezelfde richting. Ja. Dus in principe is het wel zo geschakeld dat het, dat het niet uh, illegaal is, uh, systeemwijs, om op het verkeerde spoor te rijden. Uh, want straks doe je dat wel en dan is het gewoon normaal. Dus er is niet een systeem wat definitief verhindert dat je op het... Op het Linkerspoor. Uh, uh, op het linkerspoor rijdt. Het, uh, het, is, het is wat. Uh, uh, uh, zonder tekeningen wat moeilijk uit te leggen. Maar... Nee, ik, volg u, ik volg u nu okay, helder. Ja, volg, Eén op, vraag, één vraag, vraag dus nog nas hierover. Nas rijden, we, ja. rijden we op het rechter- en het linkerspoor dezelfde kant op. Oké, okay, één vraag nog. Het feit dat twee treinen in tegengestelde richting op één spoor terechtkomen. Ja. moet dat een menselijke fout ergens zijn geweest? Geen idee. Er kan het ook is. een wissel zijn blijven steken. Er kan een sein zijn, zijn blijven steken. Er kan van alles. No. En dat wordt nu onderzocht. Dat in ieder geval. de onderzoeksraad voor veiligheid vast haafijn uitzoeken. En ze zijn terug bezig, zo weten we. Ben Halen, hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding aan de TU in Delft. Hartelijk dank. Niks te danken. Internationaal voetbal langs de lijn. Begin in Duitsland, waar Borussia Dortmund is. En Kampion uh, blijft van Duitsland. Freistoß Dortmund. Ganz weit rechts draußen. Marcel Schmelzer is rübergekomen. Macht's mit dem linken Fuß gut auf den 11-meter-punkt. Kopfreistoß Dortmund. Goh! Goh! Voor Borussia Dortmund. En het is Ivan Perisic, der Kroate. Köpft er Borussia Dortmund zur deutschen Meisterschaft? Im Moment, in dieser Minute. Ja, Dortmund 1. Dat was inderdaad genoeg. Het zou zelfs nog 2-0 worden. Aan de lijn Tim de Wit. Tim, uh, het zat eraan te komen, maar was dit nog spannend eigenlijk vanavond? Nee, niet echt. Nou ja, het leek er zelfs uh, vanmiddag al lange tijd op... dat Dortmund zonder te spelen kampioen zou worden. Omdat uh, Bayern München heel lang op 1-1 stond tegen weder Bremen. Maar uiteindelijk scoorde Ribéry in de blessuretijd de winnende... waardoor Dortmund dus vanavond alsnog moest winnen. Maar ja, dat deden ze eigenlijk vrij eenvoudig met 2-0... waarop uh, 80.000 fans in het stadion in Dortmund... compleet uit hun dak gingen natuurlijk. En ja, Dortmund 26 wedstrijden op rij ongeslagen in september vorig jaar... verloren is voor het laatst in de Bundesliga. Ja, dan ben je gewoon de terechte kampioen. Ja, en uh, waaraan... Is is het succes te danken? De trainer of de spelers? Nee, ik vind, ik vind de trainer, uh, Jurgen Klopp, dat uh, wil ik toch wel even uitleggen. Want die is volgens mij wel heel belangrijk geweest hoor, voor dit succes. Als je ziet wat hij de afgelopen jaren met het elftal gedaan heeft... heel veel jonge spelers laten doorbreken... Mario Gutsen, Sven Bender, 19 en 21 pas. En allebei nu al international. Maar ook uh, Kagawa, de Japanner. Uh, vorig jaar had nog nooit iemand van hem gehoord. En dit jaar is hij ineens een van de sterren in de Bundesliga. Dus hij weet spelers een hele korte tijd heel goed te maken. Ja, en daarna speelt Borussia gewoon mooi, fris en aanvallend voetbal. En ik vind dat echt een groot verschil met de andere ploegen. Ja, en bedenk maar eens dat Dortmund zeven jaar geleden bijna failliet was. Uh, ze hadden een schuld van meer dan 100 miljoen euro. Dus ja, het is gewoon heel knap als je ziet waar ze nu weer staan. Ja, dan Bayern. Uh, ja, het ging eigenlijk allemaal om de klap die Ribéry van de week aan Robben heeft uitgedeeld. Hoe ging het vandaag tussen die twee? Ja, dat is wel, dat is wel interessant. Nou ja, ze begonnen allebei op de bank. Eh, want trainer Joep Heinkens wilde ze eh, rust geven voor de belangrijke wedstrijd... komende woensdag tegen Real Madrid. Halve finale Champions League return. En wat aardig was, eh, Robben en Ribéry zaten zo ver mogelijk bij elkaar vandaan. Dus Robben zag je helemaal links op de bank zitten en Ribéry helemaal rechts. Nou ja, toen Ribéry dus die winnende maakte, eh, kon er wel een heel flauw applausje af bij Robben. Maar die twee gaan geen vrienden meer worden, dat is duidelijk. Nee, maar hoe moet het dan verder? Ja, goede vraag. Bayern München zelf wil eigenlijk niet zoveel over de zaak zeggen. Het enige wat directeur Roemonietje zei was, we hebben de situatie onder controle. Nou ja, Van het doorgaans goed geïnformeerde beeld weten we dat Ribéry een boete van 50.000 euro gehad schijnt te hebben. Dat is de hoogste boete uit de clubhistorie van Bayern. En hij heeft zijn excuses aangeboden aan Robben. Maar ja, of dat genoeg is om Robben ook voor Bayern te behouden, dat is nog wel de vraag. Want Robben stond op het punt om bij te tekenen. Dat heeft hij onlangs min of meer toegezegd. Maar dat heeft hij nog niet gedaan. En het kan natuurlijk zijn dat hij helemaal geen zin meer heeft... om nog een jaar of langer met Ribéry in een elftal te spelen. Ja. Ja, het is natuurlijk ook nogal wat om een hoek in je gezicht te krijgen van een medespeler. En aanbiedingen schijnt Robben genoeg te hebben. Maar ja, hoe dit afloopt, eh, ik weet het niet. Ja. Uh, Dortmund dus kampioen. Uh, Kijserslauter eruit, nou, ja, ook geen verrassingen. Nee, nee, nee, dat zat er al weken aan te komen. Uh, al zag ik toch nog uh, dikke traan, hoor, trouwens, bij de Kaiserslauteren-spelers uh, vanmiddag. En ze wonnen overigens wel bij de nummer 17, uh, Hertha, hier in uh, Berlijn. En ja, met Hertha hebben we meteen ook uh, de tweede degradant te pakken, denk ik. Uh, ze hebben sinds een paar maanden hun... Uh, ja, droomtrainer. Koning Otto Rehagel werd uh, van stal gehaald. Die had voor een schok-effect moeten zorgen. Maar om eerlijk te zijn heeft hij de afgelopen maanden helemaal niets toe kunnen voegen uh, aan het spel. Het is allemaal zeer middelmatig. En ja, als je thuis al niet weet te winnen van de nummer laatst... dan houdt het denk ik uiteindelijk gewoon op. Oké, okay, bedankt Tim. Tim de Wit uit uh, Duitsland was dat. Engeland, daar gaan de twee clubs uit Manchester morgen weer verder met hun onderlinge strijd om het kampioenschap. Vandaag stonden de overige Champions League plaatsen centraal. Arsenal sloeg een aanval van Chelsea af. Arsenal kreeg weliswaar de beste kansen, maar het bleef 0-0. Rommel van Persie tegen de paal onder andere. Newcastle United kropen we dichterbij. Won met 3-0 van Stoke. Uh, ze staan nu drie punten achter op Arsenal en hebben nog een wedstrijd te goed. Tottenham Hotspur had gelijk met Newcastle kunnen komen... maar verloor met 1-0 bij Queen's Park, Rangers en Chelsea... moet vier punten op Newcastle goedmaken om zich voor de Champions League te plaatsen. En dat Real Madrid zo goed als zeker Spaans kampioen wordt... heeft u vanavond bij ons gehoord. Kadira en Ronaldo zorgden voor een 2-1 en overwinning in Camp Nou op Barcelona. Zeven punten is het verschil tussen beide ploegen met nog vier wedstrijden te spelen. Een uitstapje naar Mexico tot slot. John van het Schip gaat als trainer aan de slag bij Guadalajara. Hij is aangesteld op voorspraak van de clubadviseur, u weet wel, Johan Kruijf. Eerder deze week was de oude trainer Ignacio Ambris onder druk van Cruijff opgestapt. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met Heerenveen-Vitesse. 1-1. Berust was het 1-0 door Juricic, 1-1 werden door Havenaar. De mat oogend Heerenveen leed dus gevoelig puntenverlies... in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Trainer Ron Jans had daar wel een verklaring voor. Ja, Ik denk dat het heel veel te maken heeft met, uh, met Vitesse. Wat gewoon uh, heel geduldig speelt. Met Hofs die je vanaf linksbuiten gaat zwerven. Uh, het is veel kaatsen en weer openen en geduld. En, uh, ja, wij willen eigenlijk dat er veel meer tempo en ritme in de wedstrijd komt. En ja, wat op betreft dus hebben ze het goed ontregeld, denk ik. En wij hadden daar. Wel vaak een antwoord op de eerste helft dat we er gevaarlijk uitkwamen. Maar dan konden we niet aansluiten. En dan hou je de tegenstander niet echt onder druk. Alleen de eerste kwartier eigenlijk hebben we het goed gedaan. Het lijkt erop dat een toppositie voor Heerenveen dit seizoen niet meer in zit. Maar Jans blijft wel strijdbaar met zijn ploeg. Als je kijkt naar uh, wat het grote doel is... dan zijn we nu totaal afhankelijk van de resultaten van de andere wedstrijden. Maar uh, ze zijn nog niet van ons af. We hebben niet verloren. en uh, nou ja, Volgende week moeten we uit naar, naar Heracles. Die moet je dan winnen. En uh, ja, dan hadden we nog wedstrijden tegen uh, directe concurrenten. En uh, dan moet het daar gebeuren, maar uh, het begint uh, bij Herikles. En we hebben vandaag wel twee verliespunten geleden. De gelijkmaker van Vitesse kwam tien minuten voor tijd van invaller Mike Havenaar. En die was er blij mee. Ja, dat was een mooie doelpunt, ja. ja uh, ik schoot gewoon met mijn ergste voet. En, uh, ja, als ik naar de uh, bal kijk, ging het in een uh, goede positie en uh, in het goede plaats. So, uh, ja, ik ben blij met mijn goal. Voor Vitesse stond er tegen Veen niet zo heel veel meer op het spel... want de ploeg van trainer John van der Brom was voor 99 al zeker van de play-offs. En daarin zou Veen wel eens een tegenstander kunnen zijn? Nou, zo, we hebben het niet uh, bewust zo benaderd... maar in je achterhoofd kijk je wel van... Uh, Veen zou een, een tegenstander in de, in de play-offs voor, uh, voor ons kunnen worden. En we hebben het nou drie keer omdat we ook voor de beker tegen elkaar hebben gespeeld... Uh, maar als je de twee competitiewedstrijden, zowel bij ons thuis als uit uh, allebei 1-1, nou, dan kun je stellen dat we, dat we aan elkaar gewaagd zijn. En ja, dat biedt dan uh, in dat opzicht ook weer uh, een mooi vooruitzicht als het zover gaat komen in de playoffs. De graafschap Irakeles 2-3. Berust was het 1-2. 1-0 El Haas 1-1 Armenteros, 1-2 Goriën, 1-3 Everton en 2-3 De Leeuw uit een strafschop. Vlak voor tijd kregen Duarte direct en Looms na tweemaal geel van Herakles rood. En moest trainer Peter Bos ook nog naar de tribune. Bos over wat er volgens hem gebeurde. Looms wordt weggestuurd. Dan krijgt zijn tweede gele kaart. Dus ik wil graag een verdediger inbrengen. Dus Maiky stond klaar om in te vallen. Um, en de spel ligt stil. Nou, volgens mij mag je dan wisselen. Maar dat stonden ze niet toe.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 Nou, laat ik vooropstellen dat ik heel erg blij ben dat ik mijn verhaal daarover kan doen. En dat het niet alleen van één kant komt. Uh, na het geven van de rode kaart uh, geeft de trainer aan van Heracles, uh, de heer Borst dat hij wil wisselen. Op dat moment is de wisselspeler nog niet gereed. Heeft zich ook nog niet gemeld bij mijn vierde official. Het wisselbriefje was ook nog niet overhandigd. De graafschap wil snel de vrije schop nemen. Dus op dat moment uh, was Heracles nog niet in de mogelijkheid om direct te wisselen. En dat was voor mij aanleiding om ook gewoon door te laten spelen. Het spel gaat door en ik zie dat Peter Bos daar heel erg boos over is... en dat hij zijn ongenoegen kenbaar maakt langs de zijlijn bij mijn vier official en vervolgens ook heel publiekelijk met grote gebaren... een wegwerpgebaar richting mij maakt. En daarmee vond ik dat hij mijn autoriteit aantastte... en op basis daarvan heb ik hem weggestuurd. Die Peter Bos toch wist niet eens dat hij nog een wisselbriefje moest inleveren. Richard Rolofsen, de trainer van de Graafschap... kan ondanks de nederlaag toch terugkijken op een goede wedstrijd van zijn ploeg. Kijk, alles wat je wilt als trainer, dat zie je. De inzet is er, de wil om te voetballen is er. Het enige wat je je ploeg kan verwijten is dat je je kansen niet maakt. Maar voor de rest is het een prima wedstrijd geweest. En vaak is het wel heel kroei om te zeggen terwijl je verloren hebt. Maar dat gevoel is er bij mij wel. Michael de Leeuw zorgt vlak voor tijd uit een strafschop voor 2-3. Maar dat was te laat om nog een punt te pakken. Terwijl dat volgens de Leeuw wel tot de mogelijkheden behoorde. Ja, ja, inderdaad. We hadden hier ja, minimale punten of niet, we hadden punten kunnen pakken, dat wisten we. En ja, nu we staan we met lege handen, dus het ja, is eigenlijk best wel een klote gevoel. Ja, ja. Uh, RKC FC Utrecht 0-2. Beide goals vielen naar rust en waren van Schut en Germt. En ondanks winst uh, moet de trainer van de FC Utrecht Jan Wouters toegeven dat het met de huidige 12e plaats uiteindelijk een teleurstellend seizoen wordt. Ja, misschien uiteindelijk wel. Maar het blijft uiteindelijk wel uh, tot nu toe nog een teleurstellend seizoen. Alleen het is wel zo dat op het einde uh, sta je waar, je waar je staat. En als dat uh, positiever uitvalt dan, dan iedereen verwacht had van tevoren... ja, hij staat meegenomen. Ruud Brood, de trainer van RKC, had halverwege de tweede helft... bij een 0-0 stand nog de hoop op een puntendeling. Maar hij ging toch nog onderuit met zijn ploeg. Ja, het was ook geen wedstrijd, vond ik, uh, van... van uh... Ja, dat, dat er iemand echt zou gaan winnen. Want zoveel wat je zegt ook zijn, zijn er niet heel veel kansen geweest. Maar ik vond ons tweede helft gewoon heel erg matig en heel erg slecht verdedigen. En dan de organisatie die ruimtes gaven steeds meer weg. Dus er werd ook niet doorgedekt. En ja, dat deed Utrecht heel erg goed. Hij ja, zag ook die 1-0. Wij waren ook niet bij machten meer om uh, daar wat te forceren. We hebben wel getracht door te wisselen op allerlei manieren. Maar goed, dat is niet gelukt. En de late wedstrijd Excelsior FC Twente eindigde in 0-1. De goal viel pas ver in de blessuretijd en was van Chatley. Gisteren al eindigde NAC tegen Rode JC in 0-3. Morgenmiddag om half 1 ADO Den Haag tegen Feyenoord. Om half 3 PSV NEC en AZ tegen VVV. En om half 5 Ajax tegen FC Groningen. Ajax gaat een kop 64 uit 30, gevolgd door Twente 60 uit 31. AZ 58 uit 30, en dat is net zoveel als Feyenoord er heeft. Vijfde is Heerlijks. Heerenveen, 58 uit 31. Dan PSV, 57 uit 30. Dan onderin, 14e ADO Den Haag, 32 uit 30. Dan NAC, 31 uit 31. VVV, 25 uit 30. En de Graafschap, 19 uit 31. Excelsior kan er nog boven komen, heeft 18 uit 31. Staat dus maar één puntje achter op de Graafschap met nog drie duels te gaan. Tim. Resumerend, aan het eind van een uh, bijzonder uh, grote nieuwsdag op deze zaterdag... die begon natuurlijk vanmiddag met het klappen van de katsenhuisbesprekingen. We gingen de lopende avond door met het nieuws van het treinongeluk in Amsterdam. Als we kijken naar de laatste feiten van die botsing... die frontale botsing tussen een sneltrein en een sprinter... dan constateren we dat daar zo'n 136 mensen gewond zijn geraakt. 56 mensen zwaar gewond, van wie er 13 zeer ernstig in het ziekenhuis liggen... hopend op herstel. Um, over de oorzaak is nog niets bekend. Het onderzoek is gestart door twee commissies... die de komende nacht zullen doorhalen om te kijken wat er is gebeurd. Hoe die twee treinen, iets buiten Amsterdam Centraal... op hetzelfde spoor terecht zijn gekomen... en op weliswaar lage snelheid met elkaar in botsing kwamen. Dat zijn de feiten zoals we die vanavond hebben gehaald. Is er nieuws, dan hoort u dat later in met het oog op morgen. En vanzelfsprekend op onze site met ook ooggetuigenverklaringen NOS.nl ik vertelde al wat morgenmiddag aan voetbal te beleven is. A Den Haag tegen Feyenoord, AZ VVV, PSV, NEC, Ajax FC Groningen. Er is ook nog wielrennen, Luik, Bastenaken, Luik. Er is autosport, de Formule 1 van Bahrein, Hockey, kampong, Amsterdam, paardensport, indoor Brabant. En volleybal de bekerfinales. Ja, dat is het zo'n beetje. Uh, Max van Wezel doet straks met het oog op morgen... met natuurlijk nog veel nieuws over uh, de kabinetsperikelen... Uh, en het katshuis. en natuurlijk ook het treinongeluk in Amsterdam. Voor wat ons betreft, Tim en mij, nog een heel prettige avond. Vredige avond, zeggen we zo. Dank okay. je. Nice. Maar ze goed als klaar? Er lag uiteindelijk een pakket waarmee hij al had ingestemd. Daarom staan we hier vandaag met lege handen. Een uh, krachtig antwoord op de crisis is uh, vandaag door Wilders de grond in geboord. Het is wel tekenend dat het Zwarte Pietenspel al is begonnen. De PVV kan niet anders zeggen dan dat 16 miljoen Nederlanders... vandaag daardoor in de steek zijn gelaten. Ik zou zeggen, als er wat minder stringent aan die 3% was vastgehouden... Radio 1. En dat alles in het belang van Nederland. Het nieuws van alle kanten.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 Eindelijk. Buiten lounge, buiten koken, buiten eten. Weekamp.nl heeft alles in huis voor buiten. En nu bij aankoop van een tuin- of lounge set: een Weber barbecue cadeau. Vandaag besteld, morgen in je tuin. Voor je naar buiten gaat: eerst Weekamp.nl. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende. Nummer. Oh! Nou ja, beleef nu de ontknoop. Ja!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 Kijk deze zaterdag live op je tv naar Barcelona, Real Madrid. Bestel deze topwedstrijd op zingonl slash tv op bestelling. Mannen, we gaan het helemaal anders doen. Ja? Het kan echt niet meer zoals de vorige keer hoor. We zijn nota bene een team, dus hou je aan de afspraken.